De omroep voor Gorle en Riel. Logradio. Bij Logradio hoor je het laatste nieuws uit de regio. Het laatste nieuws op Logradio en lokale Ja, en over het laatste nieuws gesproken, hier is het nieuws van 7 uur met Erik van Liet. Dit is het Regio-nieuws. Een vrouw uit Brussel die afgelopen weekend aan de stok heeft gekregen met een medewerker van de Efteling, heeft aangifte gedaan tegen de pretpark medewerker wegens discriminatie en ook belediging. Vanuit de Efteling is ook aangifte tegen haar gedaan. Aanleiding was het wc-bezoek van haar zoontje dat werd verhinderd door een schoonmaakster. Een vrouw van Schilakaanse roots en wonende in Brussel maakte deze week haar verhaal. Afgelopen weekend bezocht ze met haar gezin de Efteling. Haar autistische zoontje moest rond sluitingstijd plassen, maar werd door een personeelslid geweigerd. Het toiletblok zou gesloten zijn. Uiteindelijk rende de jongen nadat ze zagen dat de vrouw voor hem in de rij wel naar de wc mocht naar de toiletten. Zijn moeder volgde hem. Vanaf dat moment waren er verschillende scenario's van beide partijen. Volgens de vrouw raakte ze in het voorbijgaan van de medewerker aan die op haar beurt de beveiliging erbij haalde. En ook nog riep Zwarte Trut. Hoe deze zaak precies gaat aflopen is nog de grote vraag. Het Emmy Verheij Festival in Salbommel vindt voor de vijftiende keer plaats. Het wordt een bijzondere editie vanwege corona en omdat in het programma schrijvers een prominente rol gaan spelen. Het wordt ook de laatste met Verheij als artistiek leider. Emmy Verheij is voormalig topvioliste en drijvende kracht achter het festival, dat ook naar haar genoemd is. Er waren ook wat extra mogelijkheden, zo vertelt ze, en ik heb mijn gedachten de vrije loop gegeven. Vooral Bach en Beethoven spreken een belangrijke rol aan in het festival. En ook schrijvers die gaan optreden in combinatie met muziek. Het Emmy Verhey Festival in Salbommel. Het festival is van 11 tot en met 13 september in de Gasthuiskapel in de Porterij in Salbommel. Aan het begin van de coronacrisis werden veel konijnen aangeschaft om de eenzaamheid tegen te gaan. Dat merken ze onder andere bij de Konijnenherberg, die gevestigd is onder andere in Moergestel. Bijna ieder konijnenhok heeft een naambotje en sommige zelfs drie of vier. Het is momenteel druk... Mensen brengen vaak hun konijn weer terug. Want ja, de coronacrisis is nog wel bezig, maar de mensen zijn het coronakonijn zat. Mensen die het diertje aan het begin van de crisis aangeschaft hebben, brengen het nu massaal weer terug. Dit was het Regio Nieuws. Ja, dankjewel Erik. Uh, ja, over konijnen gesproken. Ik weet niet of je dit nog kent. Uh, heel fout liedje dit. Uh, van a.k.e. De Junkies met Konijntje. Ja, is een echte klassieker hoor. Ja, het is echt een van mijn favorieten dit. Uh... Waarom laat je het dan horen, is Natuurlijk wel uh, de hele andere versie, dus ik ga even wel een klein uh, stukje spoelen. Even kijken. Sjei. Ja. Ja, nou, moet hij wel natuurlijk beginnen, hè. Even kijken, nog een stukje. Kom op, doe maar ja, wiebelen, wiebelen. Kom op, conneitje, doe maar wiebelen, wiebelen, huppel. Kom op, conneitje, doe maar wiebelen, huppel. Kom maar huppelen alsof je ja. een torst. Ja, inderdaad, ik heb ook wel eens betere platen gehoord. Uh... Dankjewel, Erik, en tot straks. Ja, kijken we bijna nou, wij even naar de. verkeersinformatie. Ah, één file in Nederland. het is op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Daar uh, bij afzet Leerdam knopend Gorgum. Er staat 8 kilometer file. dan doe je de 34 minuten langer over. Dat komt door een spoedreparatie. De hoofdrijbaan is daar dicht. Omrijden kan via Den Bos en Waalwijk. Dan ga je via de A2 naar de A59, naar de A27. Zometeen een nieuwheid aan die top op de lokale Hoepgehouden. Drie uur lang. Met uh, onder andere gaan we het hebben over het uh, Open Monumentendag van dit jaar. Ook veel nieuws en 16 tips voor het weekend en natuurlijk is er ook de ultieme vrijdagavond playlist en als jij daar een liedje aan wilt toevoegen dan doe je dat heel makkelijk. Hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Uh, nou, heel makkelijk dus via 013-534-1344 of via facebook.com slash maartenlog. Zometeen een nieuwe dan niet op, drie uur lang op lokaal lokale hoekkolen. Hou hem hier, hou hem acht. hou hem keihard, hou hem scherp. Tot zometeen!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 Number seven six... five four... three... two... one... zero... yeah! Weekend! Ja, het yeah, is weekend. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale Goedenavond. Goedenavond. Dit is tot 9 uur. Het houdt niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <laughs> ook oh, goede gozer die, die maarten. Oh. Fijn om deze weers weer eens te horen. Florence and the Machine en The Queen of Peace. Klinkt wel een beetje raar, zeg The Queen of Peace. Goed, zullen we het voor de rest niet over hebben. Hey, Goedenavond welkom bij een nieuwe on New Top. Het is vrijdagavond, 4 september 2020, 11 over 7. Goedenavond, het is een nieuwe on op, Top. Oftewel, het is... weekend! Jazeker, het weekend is weer officieel begonnen. Natuurlijk, he, iedere vrijdagavond hier om 7 uur bij on New Top. Op de lokale omgevallen. wees welkom. Um, ja, gaan we meteen even naar het, uh, het weerbericht, want uh, het is niet meer zo mooi als het geweest is hè? Nee, laten we eerlijk zijn. Um, even kijken waar ik, het, waar ik het weerbericht überhaupt heb. Oh ja, aanvankelijk wisselen zon en wolken elkaar af, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. Vannacht volgt enige tijd regen, het koelt af naar 10 tot 14 graden. Het weekend verloopt vrij koel en wisselvallig met buien en tussendoor zon. Tot 16 tot 20 graden. Vandaag is het Internationale Dag van de Seksuele Gezondheid. Ja, dus bij deze. En um, oh ja, dan het nieuws van de dag. Alle carnavalsactiviteiten in Ballenfrutterschat en Kajegat, die gaan in ieder geval tot aan 1 januari niet door. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de besturen van de twee carnavalsverenigingen en burgemeester Mark van Stappershoef. De dat betekent dat onder meer de activiteiten rond de elfde van de elfde in beide dorpen geen doorgang kunnen vinden. Evenmin gaan carnavalsverenigen in die periode op zoek bij bevriende clubs. En ook wordt ervoor gekozen om op dit moment nog geen nieuwe prins Carnaval te kiezen. Normaal gesproken staat twee weken voor carnaval dat dit jaar op vrijdag 12 februari begint het Prinsenbal op het programma. Nou, dat gaat dus allemaal via livestreams gebeuren. Ja en wie was daar over, over prinscarnaval uh, gesproken? Koning carnaval, onze, onze Willem, koning Willem-Alexander, hij, uh, hij was weer eens in Tilburg, hij was weer op bezoek. Hij is er uh, inmiddels zo vaak, het zou hem weer als je buurman kunnen zijn, maar hij was uh, gisteren weer in Tilburg te, uh, te vinden. Hij ging op uh, zijn eerste werkbezoek na de vakantie en uh, bezocht op 2 september, dus dat was eergisteren, afgelopen woensdag, kringloopwinkel uh, La Poubelle. En eigenlijk dacht de winkel dat alleen uh, staatssecretaris Stientje van Veldhoven langs zou komen. Zo maakte La wel uh, bekend via Facebook. Maar ja, verrassing dus, want ineens liep de koning door de deur. En ja, de klant is koning, maar nu was dus ook ineens echt de koning de klant. Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus, uh... Ja, en uh, ja, man, ik heb, uh, kijk hier al de hele week naar uit om weer deze tune in te starten. Vanjade was natuurlijk vandaag ook weer een touretappe. En uh, Wouter van Aert heeft zijn tweede dag succes in deze Tour de France geboekt. De Belg van Jubbo Visma was de snelste in de sprint van de voorste groep na een spectaculaire waaierit. Ik citeer, hè, want ik heb het helemaal niet gezien natuurlijk. Onder andere Bouke Mollema en Tadej Pogacar. Die liepen flink schade op in het klassement. Dat is een Slovene, hè? Pogakar. Denk ik. Uh, en Ellen Jates, die behoudt de gele trui. Zevende etappe uh, was het alweer uh, vandaan. Uh, vandaag. werd vanaf het begin gekleurd door de borra Hans-groe ploeg van Peter Sagan. Nou uh, ja, spannender is weer, hè? Spannender is... Oi Nou goed. Vraag nu muziek. aan. Want wij... Zijn er voor jou! Ja, daar kan ik het beter over hebben. Daar heb ik meer verstand van. Tenminste, ik denk dat ik er verstand van heb. Maar in ieder geval sowieso wel meer dan van sport. Inderdaad, vraag je verzoekplaat aan. Jouw weekendrammer, jouw weekendklapper, waar heb je zin in? Mag hard zijn? Mag wat zachter zijn? Mag oud zijn? Mag nieuw zijn? Anything Goes. Vrijdagavond, wat wil jij horen? Het is een heel oud concept. U vraagt, wij draaien. Zo werkt het. Dus waar heb je zin in? Vraag je favoriete platen aan. Dat doe je heel makkelijk via 013-541344. Of via de Facebookpagina En like die ook hè, als je dat nog niet hebt gedaan. Facebook.com slash Maartenlog. Dit is de nieuwe van Bibadoobie. Care.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 Ah, heerlijk! Dit verveelt gewoon nooit. Jimi Hendrix, geen seconde. Crosstown Traffic. Twee weken, over twee weken dan is het 50 jaar geleden dat hij overleed. Jimi Hendrix Experience en Crosstown Traffic. En daar gaan we natuurlijk dan wel wat meer van draaien dan één plaat. En daarvoor ook nog de nieuwe van Biba Doobie. Die heet Care. Ja, en dan deze weer. Ja, ja. Ja, we hebben een bomvol programma, dat had ik al gezegd. Hè? Ja. Straks nog veel nieuws, we hebben weer een hoop tips voor dit weekend. Wel 16. Uh, en natuurlijk de ultieme vrijdagavond playlist. Wat mag daarop? Vraag je van liedje aan? 013 54 1344 of via facebook.com slash maartenlog. Ja, en natuurlijk is het ook weer dit jaar Open Monumentendag. Maar wel net even anders. Uh, namelijk komen er wandel- en fietsroutes langs uh, ja, 54 monumenten. Door corona heeft de open, de, de open Monumentendag 2020 een bijzonder karakter. Het is nu onmogelijk veel monumenten open te stellen voor het publiek. En daarom zijn er dit jaar wandel- en fietsroutes. Onder andere langs 54 monumenten in Tilburg, Bergkalenskot, Udenhout en bison met als thema leermonumenten. Nou ja, dit jaar, dus uh, dat als thema zijn dus verschillende fiets- en wandelsroutes. Uh, en ja, op allerlei bijzondere locaties. En op deze plekken werd in het uh, verleden geleerd, en soms ook vandaag de dag nog. Alle routes die staan in een mooi routeboekje. Dus uh, ja, pak volgende week, zondag 13 september is dat. Uh, ja, de fiets. Of doe je wandelschoenen aan en ga op pad naar alle bijzondere locaties. En uiteraard kun je ja, de routes ook afzonderlijk of op andere data fietsen of wandelen. locaties bestaan uit gemeentelijke en rijksmonumenten. En op elke plek zijn sporen van educatie te vinden. En aan de buitenkant is vaak ja, ook al heel erg veel te zien. Dus het nou, moet goed komen. Nou, vanwege het coronavirus zijn er dus zondag 13 september slechts twee monumenten open voor het publiek. Bij drie andere monumenten zijn er activiteiten. Dat zijn de voormalige Leo School, het Textielmuseum, Universiteit van Tilburg, de Roy Pannen en Kloosters Zusters van Liefde. Nou, als je dus geïnteresseerd bent, het boekje is gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. In Tilburg is dat via het VVV. Ja. Het uh, tijdlab in de bibliotheek Lokhal en Textielmuseum. Nou, we hebben we volgende week in ieder geval uh, weer wat te doen, dat scheelt. Uh. Het is uh, vrijdagavond, jij luistert naar, houd niet op op de lokale groep uh, Iedere vrijdagavond van 7 tot 10: het begin van je weekend. Laat me weten waar je zin in hebt. Facebook.com slash Matelog. Deze vroeg uh, Willem aan, hij wil hem graag horen. Oh. Hebben we niet echt gezegd, uh, terug naar de 90s, nada surf, popular honestly, kindly, firmly. production,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 9 uur, het houdt niet op Met Maarten van den Hout Dreaming of a life Everybody got something Staring at the sky I don't see nothing coming Thinking of my prayers Maybe they were all misplaced Good news Dan uh, mag Adel nog wat langer in de afvalkliniek uh, zitten. Want ja, dit is eigenlijk toch veel mooier. Celeste, die hebben we tot uh, die tijd Little Runaway, daarvoor ook nog uh, na Nada Surf en Popular. dit is het Weekend wacht dus weer, weer weer bericht. Ja, het uh, Weekend wacht is weer bericht het weer voor de komende dagen. Morgenochtend dan is het in het oosten en zuiden bewolkt en regenachtig, maar de regen trekt snel naar het zuidoosten weg. Elders is er een mix van zon, wolken en een enkele bui. De wind draait van zuidwest naar west en neemt toe namig. Aan zee wordt de wind vrij krachtig en bij de Wadden korte tijd krachtig. Zo dus windkracht 6. In de middag zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden en zo over het land, komt het ja, tot een bui. De beste wind is matig en aan zee en rondom het IJsselmeer vrij krachtig. Met die wind wordt vrij koele lucht aangevoerd. Op de wadden en in de kop van Noord-Holland wordt het maximaal 17 graden. Elders liggen er maximaal rond 18, 19 graden. En alleen in het zuidoosten kan het nog 20 graden worden. Nou zondag dan, dan schijnt af en toe de zon. Maar het draait vooral om buien. Bij buien is er ook kans op onweer. De wind waait uit het westen tot het noordwesten en is meest matig. Opnieuw is de aangevoerde lucht vrij koel, cool, want het wordt niet warmer dan 16 graden in het noorden en noordwesten en 18 in het zuiden en zuidoosten. En op veruit de meeste plaatsen wordt het een graad of 17. En gebruikelijk is het begin september, ja, tijd van dit jaar nog 19 tot 21 graden. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wow. wie kijk, wie, wauw, wauw, dit is het weekend, wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Ja, vrijdagavond, de lokale hoep holen. Laat maar weten waar je zin in hebt via 013 54 1344 of via facebook.com slash Jouw ultieme vrijdagavond playlist. Wat mag ik toevoegen aan de ultieme vrijdagavond playlist? Laat het maar weten. In ieder geval uh, deze voor Tim, die wil graag de strokes en heart in a cage. Back around The Struts. Nou, een goede Struts heeft hij sowieso. En uh, Albert Hammond Jr. die deed er ook op mee. Dat is uh, de gitariste van The Strokes. En dat is toevallig, want die hoorde je daarvoor met 'Harder uh, In A Cage. Zometeen het uh, laatste filmnieuws. Uh, maar eerst Big Thieves' Adrian Lenker. Die brengt in uh, oktober twee nieuwe solo albums uit. Opgenomen in een uh, afgelegen hutje. Ja, En uh, die band waar, uh, waar ja, hij uitkomt, ik ben daar... Uh, Helemaal verslaafd aan Ik Eet Die Albums Op van die band, Big Thief. Dit komt van hun allereerste album, uh, dit is Masterpiece. ook een heerlijk geluid uit die band. Big Thief, Masterpiece en binnenkort dan komt zij dus Edwin Lenker. Dus aan de rest van deze band met twee solo albums in uh, oktober. Goed, we gaan naar de film. Want er is een, een hoop filmnieuws wat ik even met je moet bespreken. Ja, laten we er maar meteen in knallen met uh, ja, The Godfather. Want hoewel er al jaren geruchten gaan over een mogelijk vierde deel... Richt regisseur Francis Ford Coppola zich eerst op een betere versie van het niet al te geliefde The Godfather Part 3. En laten we eerlijk zijn, dat was ook niet de beste versie, uh, het beste deel. Filmstudio Paramount heeft namelijk aangekondigd dat Coppola het laatste deel uit de Godfather Trilogie zal restaureren en opnieuw zal monteren. Daarbij krijgt de nieuwe edit, de titel Mario Puzzles The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone. Nieuwe versie moet niet alleen op Blu-ray en DVD verschijnen... ...maar ook in december de bioscopen bereiken. In Amerika althans. Dus Europa laat nog even op zich wachten, denk ik dan. Misschien volgend jaar. Maar ik denk aan de andere kant van... Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Blijf er gewoon vanaf. Het, het is goed zo. We hebben één en twee, oké? Okay? daar kunnen nog generaties mee vooruit. Over honderd jaar, dan kijken ze die films nog. Maar goed. Nou, zijn dochter zat daar ook in, hè? Of tenminste, ja, die zat eigenlijk ook in, in deel één, maar... Echt als volwassen vrouw ook in deel 3. En ja, die heeft natuurlijk ook later weer als regisseur, als regisseur zij aan de slag gegaan met Last in Translation. Scarlett Johansson en Bill Murray die zaten in die film. Nog meer uh, nieuws, want er is, uh, ja, het is pech voor The Batman. Die moet uh, volgend jaar uh, gaan uh, verschijnen. Maar er zijn weer geen opnames door een uh, positieve COVID-19 test. En dit lijkt het Bruce Wayne zelf te zijn. Nog geen week geleden doen, uh, gingen de opnames van The Batman aan een hele lange pauze eindelijk weer van start. Maar helaas, het geluk is regisseur Matt Reeves en zijn cast en crew echt niet gezind. De opnames zijn namelijk alweer uh, ja, gisteren stilgelegd. Het heeft een wat terug gereden. Tussen de crewleden is een coronapatiënt uh, geconstateerd. En het zou volgens Vanity Fair gaan om hoofdrolspeler Robert Pattinson. Warner Bros heeft daarover nog uh, niets bevestigd. Ja, en natuurlijk zijn er ook uh, nieuwe films verschenen. Hè, vorige week hadden we die, de, die tenet net. Die gaat super goed. ...in de Nederlandse bioscopen. Um, deze week ook weer een aantal uh, nieuwe films. Onder andere Paradise Drifters van Mace Pijnenburg. Het gaat over uh, drie thuisloze jongeren Tijdens hun reis naar Zuid-Europa... Um, ja, ...proberen ze hun verleden van zich af te schudden. De liefde en geborenheid die ze een leven lang gemist hebben... ...blijkt dichterbij dan gedacht... En uh, ja, hele goede recensies uh, krijgt die film uh, al, van de eerste, al vanaf de eerste minuten aangrijpend. En uh, natuurlijk zijn er ook weer een aantal uh, Netflix-releases waarvan één nieuwe. Sinds, sinds vandaag kun je namelijk bekijken de, de nieuwe film van uh, Charlie Kaufman. Bekend van uh, ja, meerdere films, maar zijn uh, bekendste meeste werk... zo mag je het echt wel noemen, is uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004... Toen hij, uh, ja, hij, heeft niet, niet, hij heeft die film niet geregisseerd, maar uh, wel uh, het scenario geschreven. Uh, Kate Winslet zit in die film, maar ook uh, Jim Carrey. Nou, zijn nieuwe film heeft hij wel zelf geregisseerd. En dit keer is het verhaal dan weer niet van hemzelf. Dat komt van een, uh, ja, een boek, heeft hij verfilmd. Een boek uit 2016. I'm Thinking of Ending Things. gaat over een uh, jonge vrouw die twijfelt over, over haar uh, relatie met Jake... maar gaat toch akkoord om zijn ouders te ontmoeten... En daarvoor moeten de twee een behoorlijke lange autorit maken. Onderweg wordt het stel verrast door een zware sneeuwstorm. En eenmaal aangekomen bij de boerderij wordt de vrouw al snel geconfronteerd met allerlei vreemde zaken. waardoor ze begint te twijfelen over alles en iedereen. Ik heb vanmiddag zitten kijken. Het is één grote mindfuck. Dat is zeker een aanrader. Um, voor de rest ook op Netflix vanaf vandaag. Het ja, is september, dus er gaan weer veel nieuwe dingen gekomen. Um, Godzilla, de versie uit 2014, staat er sinds vandaag op. Sing uit 2016. Uh, van de makers van uh, Despicable Me. Ook Shooter uit 2007. En nog echt een ander meesterwerk. The Green Mile uit 1999. Ik weet niet of je die film ooit hebt gezien, maar dat is echt een, een klassieker van uh, Frank Darabont. Hij heeft trouwens ook... Uh, de, de Shark, uh, Shark Shank Redemption uh, geregisseerd. Op één in IMDb. Natuurlijk Tom Hanks in uh, de hoofdrol. En misschien dat hij nog wel beter is dan Shark Redemption. De... Nou goed, ja, dat kun je niet zeggen. Het zijn allebei uh, waanzinnige films. Um, even kijken voor de rest. Ook nog The Social Network van David Fincher staat erop. En even kijken nog iets interessants wat ik zie. De mask staat er ook uh, sinds vandaag uh, weer terug op. Maar gaat hij er om de uh, zoveel tijd gaat hij er, erop en dan weer eraf? En dat steeds op een neer. Nou goed, tot zover het uh, laatste. Veel nieuws! Daft Punk is playing at my house. I, I, I, I en daarvoor ook nog Run DMC en uh, Aerosmith Walk This Way van uh, R of, of van Run DMC naar LCD. Uh, en daarvoor dus uh, ja, nog wat veel nieuws. En dus vandaag uh, weer op Netflix, The Green Mile. Eigenlijk ongelofelijk, hè. Dus uh, ja, zowel Charles shanker in als The Green Mile, uh, ja, geregisseerd door Frank Darabont, zelfde regisseur. Maar ook allebei, uh, verfilmd natuurlijk, want ja, het waren allebei uh, boeken, hè? origineel, uh, van Stephen King. Het verhaal is van Stephen King. Het is eigenlijk ongelofelijk, je twee... Uh, ja, verhalen over de gevangenis kan schrijven. En ook allebei zo goed. Um, ja, dan gaan we naar, uh, terug naar de muziek. Um, want er is een nieuwe muziek van Temples. Britse rockband uit Catering. Opgericht in 2012. Drie albums hebben ze tot nu toe uit. En er is een nieuwe single. En ik vind hem heel fijn. Hij uh, kwam afgelopen woensdag uit. Ze maken een beetje ja, psychedelische rock in die rock. En dit is een nieuwste wapenfight, de nieuwste van Tempels. Die heet Paraphernalia. Behoorlijk denk aan het uh, oudere werk van Temin Pala, de nieuwe channel van Tempels, Paraphernalia, zo heet hij. Hij blijft een beetje in de psychedelische sferen met uh, Sly and the Family Stone, Can't Stand My Brain. Dit is het regionieuws. In de gemeente Tilburg zijn sinds afgelopen donderdag 20 coronabesmettingen vastgesteld. Zo waren er een dag eerder 16 positieve testen. In de rest van Brabant is het aantal positieve testen relatief laag gebleven. De gemeente Tilburg kende een stijging van 43 coronagevallen ten opzichte van een week ervoor. Het aantal was volgens de GGD nagenoeg in zijn geheel toe te schrijven aan de studenten... ...die momenteel in Tilburg fiks feest aan het vieren zijn. Het RIVM meldt dat het totaal aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland... ...tussen donderdag en vrijdag is toegenomen met 744 gevallen. Het is de grootste stijging in etmaal sinds 11 augustus. Zo zitten er in een Tilburg studentenhuis momenteel 33 personen in quarantaine. Het is momenteel een grote besmettingshaard... Opgerolde labs, levensgevaarlijke situaties, plantages van hennep. De provincie Brabant heeft landelijk steeds meer het imago van de drugsprovincie van Nederland. Dus dan zou je denken dat de overlast hier ook hoger ligt dan landelijk. Maar dat blijkt juist niet het geval volgens de Veiligheidsmonitor. In Amsterdam en Rotterdam is de overlast wat groter. Daar wordt ook meer drugs geconstateerd op straat dan in Brabant bijvoorbeeld. Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Mark van Stappershoef... namens zijn majesteit de koning Willem-Alexander... een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Roel Verwijlen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heer Roel Verwijlen, van 63 jaar, heeft de afgelopen 40 jaar... zeer veel betekend als trainer en coach voor de Nederlandse schermsport. Hij leidde schermers op tot olympisch niveau. Van 2002 tot 2014 was de heer Verwijlen... ...bondscoach Degen bij de NOC-NSF. Hij was ook coach en trainer van de Nederlandse Olympische Schermers van 2004 in Athene. En begeleide in 2016 geheel belangeloos sporters naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook heeft hij 25 jaar lang zijn eigen schermvereniging Zaalverweilen gehad in Os. En later ook nog een vestiging in Hees. In 2011 richtte hij de schermclub Ogenbos op waar hij hoofdtrainer is... Ook is hij verantwoordelijk voor alle technische zaken bij de club. De heer Verwijlen geeft ook belangeloos training aan gehandicapte jeugd tegen schermers. Elke van Achterberg bijvoorbeeld behaalde onder zijn begeleiding zilver op het WK rolstoelschermen in 2017. De burgemeester van Goorlen, Mark van Stappershoef, heeft de onderscheiding uitgereikt. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer.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 Lokale op Goorlen, 105.6 FM. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Soundstilburg.nl. Lokale op Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement Blijf op de hoogte via lokaleomhoopgoorlen.nl. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Dit is tot 10 uur. Het houdt niet op, het houdt het op houdt niet op, het houdt op. op. met Maarten van den Hout.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 Deze is een van de alle heroes, uit de Zero's, de White Stripes en Seven Nation Army. Aan het begin van de tweede uur, het houdt er niet op, wees welkom, goeie avond. Het houdt niet op, op lokale hoek geholen van 7 tot 10. Dit is dus het uh, tweede uur. Ja, en iedereen denkt altijd dat het een, een, een, een basloepje is. Hè? Ja, op, gespeeld op een basgitaar. Dat tuun dat riffje. Maar nee, dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon een, een akoestische gitaar. Hij heeft dat ooit ook uitgelegd aan twee grootheden. Namelijk Jimmy Page van Led Zeppelin en The Edge van U2. In een gesprek over muziek. Dat is ook gewoon heel makkelijk op, op YouTube te vinden. En dan ga ik, ga ik even een klein stukje van, van laten horen. En dan legt hij dus uit... Um, ja, hoe, dat, hoe die riff in een keer in hem opkwam en dat het dus niet een, een basriff is, maar gewoon een ja, gitaarriff. Dit uh, is Seven, dat. This Nation Army, you obviously worked out. The, did you have the guitar part and then you, then you did the to it, right? well, I it, uh, I we were at a soundcheck in Australië and I played it. Uh, I started that riff and uh I thought, "Oh, dit is really cool." En mijn vriend kwam uh, op, friend mijn up my roommate, Ben Swink. and he So what do you think of this?" He's like, "That's eh, right, You know. <laughs> one of those things where, I, it's almost great when people say that, because yeah, it almost yeah. makes you get defensive in, in your brain and think, it's got no, there's something to this. You don't yeah, see yeah, it yeah. yet. I, I, yeah, it's yeah. going to get there. Yeah, yeah. You got to uh -huh. have some imagination. You tell you tell yeah, yourself, yeah, yeah. you know, yeah, but uh, so I uh, kept at it, you know, and and, uh, and then I kind of thought, for a second, I left it there. I kind of thought, oh, maybe one day if I ever get, you know. Ik moet een James Bond theme song of iets, of een spy movie, misschien zal ik dat gebruiken. Maar het kwam gewoon uit als we naar Hackney en het recordden. Wil je ons laten hoe het gaat? Ja. Eerst is het open A-tuning. Ik dacht dat het een bass was die de song Inderdaad, uh, ook uh, The Edge van U2 uh, dacht dat okay. het een okay. basgitaar was. Een basriff. Ah, dan speelde hij het nog voor. The main riff is just. Het hele uh, interview uh, of ja, het hele gesprek tussen Jimmy Page, The Edge en uh, Jack White. Dat uh, kun je heel makkelijk terugvinden. Dus uh, op YouTube staat het gewoon allemaal online. The White Tribes en Seven Nation Army aan het begin van het tweede uur. Het houdt niet op. Goedenavond wees welkom. Uh, het weekend is officieel begonnen. Het is dus, uh, ja, net na 8 uur, het ja, is dus inmiddels al uh, 13 over 8. En dat betekent dat we gaan naar de nieuwe releases. Want ja, het is nieuw Music Friday. En uh, ja, de zomervakantie die zit er inderdaad al een, uh, nah, een week op. In ieder geval voor heel Nederland nu inmiddels. Um, en dus, hè, september, we komen echt wel die, weer die nieuwe platen uit. Ja, in augustus hadden we ook al een paar fijne releases. Maar ook deze week zijn er weer een aantal uh, ja, fijne dingen verschenen. Onder andere het uh, nieuwe album van The Pineapple Thief. Versions of the Truth heet dat, komt uit het Verenigd Koninkrijk, hebben een nieuwe plaat uit. Ook uh, Bill Callahan, folkrock, uit de uh, United States komt hij, Gold Record, zo heet uh, zijn nieuwe plaat, die is uit uh, sinds vandaag. All Them Witches, oh ja, rockband uit de uh, Verenigde Staten, Nothing Is The Ideal, ook sinds vandaag uh, verschenen, zesde album uh, van die gasten. Ook Suzanne Vega, kennen we dat nog, uh, hè? die had in de jaren 80 een, een aantal hitjes. Marine on the Wall, maar ook Luca, ik denk wel haar beste nummer. Um, zij heeft, nou ja, het is niet echt een, uh, volgens mij niet een hele plaat, volgens mij is het meer ook een verzamelaar. Een uh, Evening of New York Songs and Stories, zo heet dat uh, album. Even kijken, het is een live, uh, live plaat die ik hier staan. Uh, en dan um, ook ja, een belangrijke, Declan McKenna. Jonge gast, volgens mij is hij nog maar een jaar of 21, maar hij heeft nou al zijn tweede plaat uit. Daar heb ik al het een en ander van laten horen, maar dan ga je zo meteen iets van horen. Uh, horen. Zeros, zo heet zijn tweede plaat, die is sinds vandaag uit. En er is ook een reissue waar ik uh, als eerst iets van wil laten horen. Dat is namelijk een, uh, een album die opnieuw uit is gekomen, origineel, op 31 augustus 1973. Het is het uh, 11e Britse en het 13e Amerikaanse album van uh, The Rolling Stones, Goat's Head Soup. Het viel een beetje tegen, ja, het is nog steeds een fantastische plaat, maar het viel wel een beetje tegen naar uh, Exalon Main Street, dat een jaar van tevoren uitkwam. Want dat kreeg echt allemaal vijf sterren. Hè. Het is uh, de plaat waar Angie op staat, nummer één hit hier in, uh, in Nederland. Het is ook de plaat waar Star Star op staat. Maar ik vind uh, persoonlijk dit nog altijd de beste van uh, die plaat. Goat's Head Soep. Vandaag uh, opnieuw uitgebracht. En die wil ik je graag laten horen. Mijn favoriet van die plaat. Doe doe doe doe, Heartbreaker. Tijd is zo luier, bij wijze van spreken. Maar vandaag was de tweede plaat uit. Declan McKenna, Daniel, you're still a child. En dus ook dus iets van uh, die uh, reissue van The Rolling Stones uit 1973. Goat's Head Soup. Daarvan uh, hoorde je do-do-do-do-do, Heartbreaker. Dat is een uh, helemaal... Uh, ja, ben je nog plannen aan het maken voor dit weekend? Natuurlijk, het uh, volgende uur, dan heb ik uh, in totaal maar liefst 16 tips voor je. Ja, we hebben het weer druk uh, zitten zoeken vanmiddag bij onze redactie. Uh, maar ja, zet dan ook meteen even het uh, Wagnerplein Ghost Classic op je lijstje. Want van uh, 10 tot 5 kun je klassieke auto's in alle soorten en maten komen bewonderen. Wagnerplein Ghost Classic is een evenement in uh, 50s, 60s, 70s en 80 s stijl. En naast het bewonderen van oldtimers zijn er ook een hoop activiteiten. Kun je gezellig komen shoppen. En het is alweer de tweede editie van dat evenement. En ja, naast de klassieke auto's zijn er dus nog een aantal andere dingen die je kunt doen. Zo is er een, een vintage markt. Mooi woord is dat hè, vintage. Zijn alle winkels aan de plein geopend is er volop eten en drinken te krijgen en kun je ook genieten van muziek en kunnen de kinderen losgaan bij de kinderactiviteiten. Wil je meer weten over het Wagenerplein Ghost Classic evenement? Dan kun je een kijkje nemen op uh, ja, Facebook en ook jezelf aanwezig zetten. Ja, moet tegenwoordig, ja. Dit weekend op het Wagenerplein. Wagenerplein Ghost Classic met allemaal oldtimers, vintagemarkt, muziek en meer. Nou, we hebben hier ook muziek en meer, dus in principe zit je hier ook gewoon goed. Het hangt niet op, op de vrijdagavond, met nu... Rage Against the Machine. En Killing in the Name of. Killing in the Name of. Some of those that work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 Just Heel erg uh, Raw on drugs achter gaan. Deze nieuwe van My Morning Jacket. Prachtige nieuwe zin al, feel you, daarvoor uh, even wat takken, Rage Against the Machine and Killing in the Name of Motherfucker. Um, ja, ik wil eigenlijk nog wel uh, voor 9 uur een uh, echt ja, zo'n chanson draaien. Hè? Ja. Normaal is het Tour de France natuurlijk wat eerder in het jaar En uh, dan past het ook wat beter bij het weer uh, Om ja, van die Franse liedjes te draaien Maar laten we er zo meteen ook gewoon uh, voor uh, eentje voor 9 ne uur doen uh, Heb jij een goede suggestie? Dan mag je hem natuurlijk doorgeven via 013 54 1344. Of via facebook.com slash Een Frans chanson Ja, we denken wie jij denkt dus, uh, Charles navour bijvoorbeeld Mesmerde Knoem maar wat Franz Gall, Brigitte Bardot. Nah, no, whatever. Dexy's Midnight Runners nu And come on Eileen. We mogen niet, nog niet open, dus dan moeten we het maar even zo oplossen natuurlijk. C.G. Lewis, Robin, Chanel, Trash en Impact. Ja en daarvoor kun je eigenlijk ook nog, wel st nog steeds in een uh, disco uh, club draaien hoor, denk het wel. Dexys, Midnight Runners en Come on Eileen. En uh, die zin al daarvoor uh, die hadden Gino, moet binnenkort weer eens draaien. Die hoor je wat minder vaak, maar die was ook heel erg fijn. Ja, de maanden uh, juni, juli en augustus die stonden in het uh, teken van uh, Tilburg vakantiestad. Ja, sorry horen, maar ik ga het heel even over, uh, over Tilburg hebben. Uh, omdat een uh, reis naar het buitenland voor velen deze zomer uh, ja, geen optie was... Uh, ...was dit het moment om uh, ja, Tilburg te herontdekken als heerlijke vakantiebestemming. En uh, ja, zoals dat hoort bij uh, vakantiebestemmingen... Hè, ...denk aan Barcelona, Mexico of, of ja, Ibiza... ...is er nu ook voor Tilburg vakantiestad een mooi lied gemaakt. Ja. Van uh, stadsstrand tot zeeaquarium... ...van vakantiekermis tot dolfijnen spotten in de Piershaven... Tilburg bood deze zomer een all-inclusive vakantiebestemming voor en door Tilburgers. Ik heb wel een heel gek muziekje erbij gebakt. Even iets anders. Dus dat liet zien, een, ja, ja, liet zien een plek te zijn waar je goed kunt shoppen, heerlijk kunt eten, ultiem kunt relaxen, maar ook lekker actief kunt zijn. Ondernemers en de gemeente organiseerden door heel de stad kleinschalige evenementen. Waardoor je ook in coronatijd op een verantwoorde manier kon genieten van een zomerse vakantiesfeer. Dus uh, ja, de conclusie is Tilburg heeft zich dit jaar ook als vakantiebestemming op de kaart gezet. Nou, hoog tijd dus voor een ode aan Tilburg vakantiestad. Het lied werd geschreven en gezongen door het gastvrije duo Rens Merkelbach en Marloes van der Sterre. Wie kent ze niet? Rens ken je misschien als uh, presentator op uh, Festival. Marloes is actrice, presentatrice en zaneres. En voor inspiratie trok het uh, tweetal meerdere malen de binnenstad in Om samen met bezoekers het gevoel van Tilburg vakantiestad op papier te zetten nou, Het uh, Tilburg vakantielied uh, is dus een lied door Tilburgers Iedereen die eraan uh, heeft meegewerkt wordt dan ook uh, bedankt in de aftiteling uh, nou ja, Ik kan er even een uh, stukje van laten horen Ik ben uh, wel benieuwd, want ik heb het zelf ook nog niet gehoord, hè, voor de duidelijkheid uh, Het Tilburg vakantiestadlied <lacht> Nou, daar gaan we dan nog Hou je achter vast. En je oren ook. Als je door Tilburg loopt verzonken in gedachten, weet je niet precies wat je kunt verwachten. Stad vol met groen, van alles te doen voor jou. Ja, oké. Okay, nou. Als je de stad echt zou bekennen, zou je er heel snel aan wennen. Het is een mooie plek voor jou en mij. Je zou er dwalen door de straten, alle zorgen even laten, drink de dus hoveler en hoort erbij. in het centrum moet je wezen om te shoppen. Oh ja, het is, uh, het is een koffer, gewoon nou pas. Ga maar op zoek, echt elke dag wat te beleven. Nou, dit is echt een, een tophit, uh, zoals je hoort. Dit wordt uh, de mega-hit uh, volgende week op uh, de lokale op je koffie op de klas en lees een krantje. Je leest bij Nieuwland of het sint een broodje Jantje. Zeg je dat je lang niet alles kent Je bent bij stad van kermis, kruik, muziek en textiel Ja, deze komt op de playlist toch? Als je mij zo beviel Ik slent er door de haven vlak bij mijn huis Ga nooit meer weg, want hier voel ik me echt uit Het oh, wow. Monique en Bart over het Heuvelplein Ze willen echt veel water op een korte de Dank je erbij de Het uh, meeschrijven aan het uh, Tilburg Vakantielied was onderdeel van een reeks gastvrije activiteiten in de binnenstad, georganiseerd door ondernemersfonds Binnenstad Tilburg, Binnenstad Management Tilburg, Center of Tilburg en BIS Vak uh, Vastgoedeigenaren kernwinkelgebied. Meerdere ochtenden per week in het centrum veel gastvrouwen en heren het centrum in om ja, het winkelend publiek dus te vermaken en wegwijs te maken om zo het winkelen op rustige tijden te stimuleren. Wil genieten, nemen, geven. En, je kunt en uh, ook in september zullen er in uh, de binnenstad uh, nog gastvrije activiteiten plaatsvinden. Je we doen bent uh, na het programma Houden de de Socials, de socials de van de Center de of Tilburg de in de Gaten. Jij bent op vakantie, Wees niet nog zat. Kom maar terug, Want we zien je mooie tijd. Hier ja, ik ga hem echt niet helemaal draaien hoor. Nee, het is goed. Uh, het is tijd voor goede muziek. Vrijdagavond, het houdt niet op op de lokale hoekgoren. Black Honey, hello today! Het houdt niet op! <laughs> Ja, en dan moet het nog negen uur worden, ja. God de god de god, ja. Heerlijk. Ik wil hem eigenlijk gewoon nog een keer draaien. Volgende keer gewoon nog een keer. Wow, Pennywise, bro him. en daarvoor Black Honey en Hello Today. Hebben we trouwens ook een fijne signal, hè? Black Honey uh, Peaches, zo heet die. Over nieuwe muziek gesproken, het is natuurlijk een nieuw Music Friday. Ik heb het vorige uur al uh, de nieuwe signal van uh, Temples zijn laten horen. Die is uh, nou, ja, niet vandaag, maar wel deze week afgelopen woensdag uitgekomen. Kijk, deze die is echt volgens mij helemaal ja, nieuw, de nieuw vandaag uitgekomen. En nog uit Nederland ook. Uh, de Nederlandse band Uit die heeft weer een nieuwe signal. Dit is Killer Bee. De nieuwe zinnel van uit, sinds vandaag uit, uit Nederland, uit en uh, Killer Bee, zo heet de, de nieuwe zinnel. Um, de Tour de France is inmiddels al uh, nou ja, een, uh, een week bezig en uh, nou ja, nou, natuurlijk normaal eerder in het jaar. Uh, en dan is het ook wat meer het, uh, ja, meer het weer voor, voor dit soort liedjes. Uh, die, die Franse stations, ik vind het heerlijk op zijn tijd. Zeker die echte oude uit jaren 50, 60. Um, en uh, ja, een aantal dingen zijn natuurlijk binnengekomen. Ik uh, zie hier uh, bijvoorbeeld... Uh, Gilbert Bocot met Nathalie, natuurlijk. Een belle histoire, Die hoor je natuurlijk dan uh, heel vaak. Jacques Brel komt ook binnen. Hij ja, is natuurlijk niet helemaal Frans. Uh, ja is natuurlijk hoe je het bekijkt. Uh, Frans Bauer. Haha, grappig. Uh, Frans Gaal met Poupier de Sire, Poupier de Son. Uh, even kijken. Ja, Charles Asnavour had ik zelf al genoemd. Uh, Gerhard Lennerman. Julien Clerc, natuurlijk. Uh, even kijken. La Vie en Roos. Ja, dan, dan wel van Edith Piaf, dan wel van Grace Jones. Uh, Stromae natuurlijk, hè, om uh, ook wat even wat uh, moderners te noemen. Uh, ik kies even voor, uh, voor deze. Even kijken, ook fijn nog Hij duurt ook niet zo heel erg lang. Serge Gansburg en Color Café. Doe er maar een lekkere stokbrood bij. Hè. Een lekkere stokbrood, een lekkere panini, en een uh, kopje koffie, en een lekkere beentje, en een lekkere kaasje. Zemme ta Color Café. Tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, je aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet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 L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café. Et c'est terminé, pour tout oublier.